Nu heeft de politie vaak geen tijd om slachtoffers van kleine zaken op de hoogte te houden. Er is altijd behoefte om uh, te kijken hoe het staat hè. met een vervolg uh, als aangifte hebt gedaan. Dat merken we ook. Dat vinden we ook belangrijk als politie om uh, de mensen te blijven informeren. Dat hebben we ook via verschillende vormen uh, de afgelopen jaren gedaan. Merendeels via uh, brieven. Maar het is natuurlijk een stuk uh, efficiënter om de mensen via internet uh, hun aangifte te kunnen laten volgen. Bij zwaardere zaken blijft de politie het slachtoffer persoonlijk op de hoogte houden. De vermoorde man die twee weken geleden op de Sint-Pietersberg in Maastricht werd gevonden... was waarschijnlijk een Belgische militair. De Belgische justitie heeft dat bekendgemaakt na de arrestatie van twee mensen die van de moord worden verdacht. De 46-jarige militair was vermist sinds begin vorige maand. Aan zijn vermissing werd deze week nog aandacht besteed in opsporing verzocht.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 Uit ons onderzoek is uh, gebleken dat de groep die daar de woning binnendrong... dat dat uh, bekenden waren van de slachtoffers. Hoe die relatie uh, precies ligt en waar ze elkaar van, uh, van kennen, dat is nog niet bekend. Uh, we zijn nog bezig met het horen van, uh, van de minderjarige verdachten. En we hopen dat uit dat onderzoek uh, naar voren komt van hoe nou precies die relatie ligt. Diezelfde dag werden al drie tieners van veertien aangehouden. Deze week kwam de politie nog een zes verdachten op het spoor. De jongste is elf, de oudste zeventien...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 Morgen overdag bewolkt en in de middag ook wat zon. Dan wordt het ongeveer 22 graden. ANDW, verkeersinformatie. Speelvertraging op de A2 Utrecht richting Denbos, tussen knooppunt Oude Rijn en Viane. 8 kilometer zijn werkzaamheden. Omrijden is mogelijk via houten over de A12 en de A27. Er staan twee korte files verder nog op de A4 van Amsterdam naar Den Haag... bij Hoogmade, 2 kilometer. En op de A10 West, richting Zaanstad, voor de Koentenol, 4 kilometer. Dit is Radio 1. VPRO. Villa VPRO. Tesselblok en Ger Jochems. Ja, Goedemiddag, hartelijk welkom opnieuw bij Villa VPRO. Wij zijn tot half vijf nog bij u, u hoorde ons al druk praten. De leden van ons panel Klinkende Munt zitten hier in de studio. Vandaag is dat Marianne Thijssen, oud-ABN-topvrouw... en inmiddels zelfstandig ondernemer, Marianne. Jij ontwerpt financiële producten, vind ik altijd zo'n leuke zin om te zeggen. Ja, <laughs> maar je cool. doet het wel. Ja, het doet het ook. <laughs> en naast je Hendrik Meesman, hartelijk welkom ook... beleggingsdeskundige, directeur van Meesman... Index Investments, en wij gaan dat er maar eens bij vertellen... heeft zijn sporen verdiend bij onder meer Goldman Sachs en Robeco. Ja. En waar we zo druk over en... aan praten waren, dat is over het volgende. De, een Franse rechter heeft bepaald dat er een gerechtelijk onderzoek komt naar IMF-topvrouw, Internationaal Monetaire Fonds, Christine Lagarde. Zij zou haar positie als minister van Financiën hebben misbruikt. ten gunste van de omstreden zakenman Bernard Tapie. Ik wil jullie ernaar nou voorleggen. Bernard Tapie, dat is een, dat is een naam uit de prehistorie. Lijkt. Ja, we het. we, we zijn ook nog ja. eigenaar van een voetbalclub, toch? Ja. Uh, en zij is nog niet benoemd als topfiguur van een Vriendje van, van de IMF. Sarkozy trouwens. Wie? Die tapie? Ja. ja, precies. Ze is nog niet benoemd. Of de rechter en justitie zit achter daaraan. Volgens mij stinkt dat, Marianne Thijssen. Ja, je zou in ieder geval denken, dit was al lang bekend... dus waarom moet je dat nu doen... <hums> Uh, en wat ik een beetje, eigenlijk een beetje raar in vind: Fransen zijn natuurlijk altijd heel erg nationalistisch. Het is een hartstikke mooie post. Ja. Mm -hmm. uh, en uh, waarom oh. ga je nou, als je als Frans man, een Franse vrouw dan nu, zit op een waanzinnig gave post, het IMF, die heb je toch weer binnengesleept, als Frankrijk? Waarom ga je dit nou opeens doen? Dus dat daar vind ik echt raar. He, daar heb ik een antwoord op. Nou. Zij heeft Strauss-Kahn verdrongen. Ja, en het Franse volk heeft hem en Dat zijn, heeft zij zijn toch zijn niet mee, gedaan? Mee, mee nee, zij, bedoel, dat heeft hij zelf gedaan. <lacht> ja, Let's yeah. be honest. Yeah. The man. Dat is <lacht> de man. Zo werkt de Franse geest. Ja. Ja. Is dat zo? Hendrik Meesman, wat denk jij? Ja. Um, nou, dit, is, dat, is, is, is er een complottheorie van mij die dus onzin is? Of? Ja, we, we weten het natuurlijk niet. Maar ik, ik denk dat het een beetje ver gezocht is. Ik, uh, die, die zaak loopt al langer. Hè. Het was al la, langer bekend dat daar uh, belangenverstrengeling wellicht was. En ik denk dat het ja toch um, ja, een beetje toevallig... dat duurt even voor zoiets uitgezocht wordt... voordat dan uh, in het openbaar komt... en voor zoiets aan, uh, iemand uh, uh, daarmee geconfronteerd wordt. En ik denk, ik denk dat het toch een beetje toevalligheid uh, is dat dat nu komt. Net als, mm -hmm. weg, als ze niet was weggegaan, was het waarschijnlijk ook nu gekomen. Of het is nu meer nieuws omdat ze IMF is geworden... voor ja. iedereen in, uh, in elk land in de wereld. Ja, uh, dat dus zal... dat dat weer meer naar boven weet je ja. niet. Ja. En toch Moeilijk. is het raar. Juist. Maar het is ook een ik soort gekke déjà vu in korte tijd. Dat, dat staat dan onderzoek naar IMF, top, nu dan vrouw. Maar ja? ik bedoel, dat, ja. dat hebben we al veelvuldig gezien. Ja. Je zou die post helemaal niet meer ja. durven ambiëren. Ja. Voor je het weet krijg je een onderzoek aan je broek, waar dan ook naar. Ja. Ja. Um, Spanje. We hebben het er al even over gehad, ja. Ger. Ja, um, want uh, naast uh, de zwakke broeders als Griekenland en Portugal, uh, Ierland... Uh, dreigen dat, nou, zijn er misschien al bijgekomen Spanje en Italië. Hendrik Meesman, uh, in Spanje heerst een lichte paniek. Uh, vandaag zijn daar uh, leningen uitgeschreven om de staatsschuld te herfinancieren. Dat is tot ieders verbazing heel erg goed gegaan. Dat is twee keer overtekend. Uh, maar toch, die economie die is uh, uh, au fond, uh, zo rot als een mispel. En men denkt toch dat ze uh, ja, naar het niveau afglijden van Griekenland en Portugal. Denk jij dat ook? Ja, zover zo zou ik niet gaan. De staatsschuld bijvoorbeeld in Spanje is aanzienlijk lager dan in, in, in, in Griekenland. Maar Spanje kampt met een groot probleem met vastgoedleningen die niet al goed zijn. Dat is één. En twee, met een ja, trage economische groei en een hoge werkloosheid. Mm. 20%. En ik denk dat het grote probleem, die schuld van Spanje is best te financieren voor ze. Mm -hmm. Het grote wat, het probleem waar Spanje nu voor staat, is om de economische groei aan te wakkeren. Mm. Dat moet gebeuren, zodat die schuld gewoon... Uh, en als dat gebeurt, dan kan die schuld ook prima betaald worden. En is er eigenlijk niet zoveel aan de hand. Maar waarom is maar, maar ze dan, ze dan toch die die paniek daar? Dat begrijp ik dan niet. Goed. Die staatsschuld van Spanje valt namelijk inderdaad wel mee. Die en... valt inderdaad wel mee, ja. Maar men is bang dat als die rentes te hoog worden... dus nu is het boven de 6% gekomen, als dat ja, dit is een beetje zo'n kritische grens... als dat langer tijd op dat niveau blijft... dan, dan het wordt tekenen. het steeds duurder om die schuld te blijven financieren. Nou kan, heeft Spanje nog wel wat ruimte... omdat die totale schuld nog niet zo hoog is. Maar als dat lang aanhoudt, ja, dan wordt, gaat die schuld steeds verder ja. oplogen. En het is een, een, een, ja, een, een, een vicieuze cirkel, het wordt steeds erger. Waarom moet moet je maar je... De, de vraag is natuurlijk een hier ook... Hè, want je zegt de economische groei moet eh, inderdaad ja. omhoog... Gaat dat lukken? Nou, dat hebben we bij Griekenland ja. gezien. Dat gaat niet lukken. Dat komt door de koers van de euro. En in welke sector moet die, moet die dan groeien? Wat, wat doen ze eigenlijk? Vastgoed, sinaasopels, ze Sinaasopels, ik weet niet, er zal ook nog wel een industrie tegenaan. Ja. Maar in het algemeen, als, als zij moeten gaan exporteren... dus ze moeten hun productie vergooien, economie moet omhoog... Met de huidige koers van de euro, liever gezegd met de huidige koers van de dollar, gaat dat natuurlijk niet lukken. Dus daar zit, denk ik, daar zou mijn stress zitten, omdat de dollar wordt volgens mij kunstmatig laag gehouden mm -hmm. door onze Amerikanen. En die, die proberen dus de inflatie met een, een, een lage dollar en een hoge omzet tegen elkaar op te blijven duwen. Lage dollar, dan zijn ze een meer goed verkopen, exportland. Goed meer exportland, meer verkopen. Land, ja. meer verkopen. Hendrik schudt ja. een beetje het hoofd van nou. Nou oh, ja, ik, ik, de Chinezen proberen juist de dollar hoog te houden en, en hun eigen valuta laag. Ja. Dus ik ik, ik weet niet of die... Eh, veel mensen hadden verwacht dat de dollar inmiddels wel een stuk lager zou zijn... Um, en dat hij het redelijk gehouden heeft, vooral vanwege de problemen in de euro, dat mensen geen alternatief zien. En dus mm -hmm. dan toch maar uh, tegen beter te in, bijna voor de dollar kiezen. Maar er stond ook een bericht um, vandaag dat de Chinezen en dergelijke allemaal hun dollar te goed op de markt aan het gooien zijn. Ja, nou, gaan we maar zo dus over. Nou, Ik wil nog heel even ja. terug naar ja. Spanje, maar ook naar ja. Italië. Uh, uh, het zijn niet de minste economieën uh, binnen de eurozone. Uh, is het een vergelijkbaar probleem wat Italië heeft of ligt dat weer anders dan bij Spanje? Nou, Behalve dat zij natuurlijk ja. Berlusconi hebben Ze en dat hebben... probleem zal je maar mee ja. zitten. Ja, Italië heeft een... precies, dat, dat is één. <laughs> Het andere <laughs> probleem is natuurlijk dat de staatsschot in Italië. Uh, twee keer zo groot is als in Spanje. Daar hebben ze op 120% van het BNP. Zitten ze daar. Dat, is, dat, wat, dat, dat wordt... is wat dat land bij elkaar verdient per jaar. Ja, ja. ja, dus 120%. Dus meer dan wat ze elk ja. jaar verdienen, hebben ze al een schuld. Ja. Dus dat is een groot probleem. Daar staat tegenover dat uh, ze de, de overheidsbegroting nu redelijk op orde is. Als je de rentebetalingen buiten beschouwing laat, hebben ze gewoon een overschot zelfs. Dus hè, dat, dat is redelijk. Alleen wat, hetzelfde probleem geldt daar dat de economische groei moet omhoog. Zowel Spanje als Italië. Ja. Want alleen als je groeit kun je die overheidsfinanciën weer op orde brengen. en kun je uiteindelijk die schulden goed en gaan afbetalen. Die Italianen geld mee nou, gaan verdienen dan. Met nou, met dus wat te gaan doen. Ja, nou, ja koek, maar wat dan? Ja, maar wat nou, dan? Kijk, wat wat beide economieën eigenlijk nodig hebben is gewoon de de een, een enorme liberaliserings. Uh, operatie zoals we dat in Nederland in de jaren tachtig eigenlijk begonnen zijn in Noord-Europa en dat heeft, heeft Zuid-Europa niet gedaan. Zij, uh, en dat heeft zowel Italië als in Spanje nodig. Er moet daar vakbonden. veel meer. Gingen. Ja, vakbonden onder andere. De arbeidsmarkten moeten geliberaliseerd worden, maar ook de productmarkten. Heel veel markten zijn beschermd. Er moet veel meer concurrentie komen. Ze moeten competitiever worden. Mm -hmm. Alleen als ze dat worden, dan gaat de economie weer aantrekken en dan wordt het allemaal weer. Uh, ja, dan kunnen ze die schulden en hun, uh, mak of makkelijk in ieder geval Spanje ja. makkelijk betalen. Maar dat betekent maar, maar goed, grote rationalisatie. En ja. daarom hebben ze natuurlijk al die grenzen ja. dichtgegooid gehad, zeker de Italianen. Hè, om, om hun eigen spul te blijven ja. kunnen verkopen. Dus nee, nu, nee, dat... nu heb ik begrepen dat I uh, Italië nog een ander heel groot structureel probleem heeft, dat het land en met name de de uh, correspondent van het Financiële Dagblad, die hamert daar steeds op... die zegt, uh, Italië kent veel te veel kleine bedrijven... en die zijn gewoon niet in staat om te profiteren van het opereren... op grote groeimarkten, China, Brazilië, India ook trouwens. En als dat niet verandert, en dat verandert niet, concludeer ik dan maar... omdat hij ook bij zegt die bedrijfjes zijn allemaal familiebedrijfjes... en vriendjes en dit en dat, en dat remt innovatie... en daarom zullen ze nooit groot worden. En het is ja, ben je eens? Dat is een bekend probleem. Dat, ja, ik ben geen deskundige van Italië. Maar dat lees je vaak inderdaad dat dat een probleem is. Dus ik geloof dat daar inderdaad een heleboel waarheid in zit. Dat, uh, uh, uh, veel kleine Italiaanse bedrijven maken op zich aardige producten. Alleen ze weten er niet te verkopen. In de landen waar de groei zit in de wereld. Hm. En dat is inderdaad de opkomende markten. Ze zijn veel te veel gericht op ja, de thuismarkt. En misschien Europa. Europa. En ze moeten inderdaad meer gaan... Uh, maken of produceren voor daar waar de groei in de wereld zit. Ja. Kan, kan de bankwereld, Marian Thijssen, jij komt uit die wereld, daar iets aan doen, stimuleren? Bijvoorbeeld zeggen: jullie kunnen geld krijgen, maar dan gaan die, die, die bedrijven die gaan fuseren. Ja, dat mag een bank natuurlijk nooit zeggen. Nee, maar, ja. maar uh, je, kan, uh, je kan daar een. Uh, in sturen. Ja, je zou als oplossingen kunnen zien. Um, ik denk dat dat een hele langzame uh, gang zal zijn. Hm. Uh, want dan uh, moeten van allerlei partijen bij elkaar komen. Ja, maar wat kan er dan worden. op korte termijn? Nou ja, ik denk. En, en, dat is, en ik, weet, ik weet niet hoe lang die korte termijn. Of die, hoe kort die lange termijn is. Is eigenlijk. En, en dat is wat we misschien met z'n allen niet onder ogen willen zien. Is gewoon dat de, de wereld opnieuw wordt ingericht. En, uh, Zo. Ja. Heel makkelijk. Nou, maar, nee, nee, maar de, de Amerika verliest een positie. Er komen nieuwe landen aan. Wij als uh, de, de oude, oude gardes, <lacht> hè, zeker daar onder, rond de uh, Middellandse Zee... Hè, die hebben het heel lang vol kunnen houden. Maar het lukt niet meer op deze manier. Dus voor mij, als, er, er, de, hoe meer ik het zie, hoe langer ik ernaar kijk... en uh, denk ik van ja, dit, dit is een soort nieuw gevecht. Wie komt boven, wie gaat onder? En dan als je dus in mijn ogen niet die drastische maatregelen durft te nemen op het korte termijn waarschijnlijk weer heel veel pijn gaan doen... ja, dan blijft het ziek. Hm. He, dus dan, dan, dan blijven we met z'n allen potten. Bijvoorbeeld, ik, ik, ja, ik vind het gek voor woorden. Er is al vaak genoeg gezegd, we weten het allemaal. He, tussen 2011 en 2013 moeten die landen rond de Middellandse Zee... de PICS, 1800 miljard moeten ze opnieuw gaan herfinancieren. Dat weten we. Bij iedere 50 miljard... 100 miljard schrikken we ons dood. Dat hele fonds slaat misschien wel nergens op, op deze manier. Nee, dus dat, het is, is het steunfonds van Europa. Ja, ja. Dus het moet zo structureel moet, moeten we hier naar gaan kijken en op ja. zo'n andere manier. Maar dat kan ik gelijk bedienen, want Barroso die heeft gezegd: uh, dat steunfonds dat moet eigenlijk uh, opgehoogd worden. Het, zit nu, het, het is nu waard 750 ja. miljard, het moet omhoog. Laten we zeggen dat het dan 1000 miljard wordt, maar dan praten we dan over Ja, dat wil over? hij omdat hij het hard nodig heeft. Ja. Maar, Hendrik ja, twee dingen over. 1.000 miljard zal nog lang niet genoeg zijn. Als, zeker als een land als Italië in de problemen komt. Ik geloof dat de Italiaanse straat zult richting de 2.000 miljard gaat. Alleen Italië. Dus um, dat, dat is dan nog niet genoeg. Dus je zal nog veel verder moeten gaan. Het tweede is, en dat is een beetje het probleem... Er moet een, een keuze gemaakt. Het is nu allemaal aanwonder. Je kiest er of voor om uiteindelijk die landen te redden. En dat betekent dat wij dat zullen moeten... de rijkere landen, Duitsland, Nederland, Finland... zullen dat moeten gaan betalen via zo'n steunfonds. Ja. Maar dan moet je het ook goed aanpakken. Enorm verhogen naar 2, 3, 4, 4. miljard, bij wijze van spreken. Mm -hmm. Echt overtuigend dat de markten weten... oké, okay, nu zijn ze serieus, nee, speculeren geen zin meer. Of je moet het zo doen en dan kies je dus voor, uh, voor, die, voor die weg. Of je zegt, nou nee, we gaan die landen laten vallen... en ze gaan afschrijven, dan zijn ze van die schuld af... En, uh, maar dan heb je andere problemen die je op je hals haalt. Namelijk dat die schulden vooral in bezit zijn van banken ja. van onze landen. Mm -hmm. En die heel veel banken dan in het problemen komen. En die waarschijnlijk moeten redden. Dus linksom of rechtsom, en, of los, aan die landen, ja. of aan onze banken. Het gaat ons veel geld kosten. Ja, maar en, en, en, is het dan ook niet zo dat uh, ze hebben dan die schulden niet meer. En dan krijg je het probleem van die banken wat jij zei. Maar dan krijgen ze ook nog niet iets anders. Want dan staan ze aan het begin van de wederopbouw. En wederopbouw betekent investeren. Maar wie gaat zo'n land dan nog geld lenen? Maar bovendien, wat bouwen ze dan ja. wederop? Nou ja, ja. Ah ja je kan natuurlijk ja. Daar kan je wel we ja. heel simpel naar kijken. Euro Disney is ook uh, failliet gegaan. En toen waren stond iedereen weer in de rij om het te financieren. Hm. Dan ben je financierbaar. En uh, ik denk ja. met een goed plan, dan kom je er wel weer. Dus dat is niet zo'n gek idee. Alleen, ik vind zo langzamerhand. Gewoon ook als burger, denk uh, bedoel toevallig wonen wij dan in een land waar het uh, wel heel goed gaat, maar. Hoe lang moet ik daar nou mee bezig zijn om uh, nog een keer 1800 miljard ergens uh, tegenaan e te gaan gooien? Maar dan nog even, Marjan, dat idee van Hendrik, of het idee die schetsen zijn twee mogelijkheden, ja. gaat ze allebei sowieso geld kosten. Ja. Het ene is, je houdt die landen in stand, ja. het andere is eigenlijk, je schrijft die landen af. En dan heb je zo ja. meteen een leeg Spanje, een leeg Griekenland, een leeg Italië en een leeg Portugal... Uh, is dat een nieuwe nee, wereldorde? Nee, wat je wat zegt. Moet leg, hij dan? Je zegt, leg, wat ik daarmee bedoel, is dat die schulden van die landen dan ja. worden afgeschreven? Die, die landen gewoon die, die, die komen betalingsverplichting niet na. Dat betekent, schulden worden afgeschreven. Dat betekent dat de banken problemen hebben. We echt een groot probleem mm -hmm. en dat gaat waarschijnlijk nog veel meer kosten mm -hmm. dan die landen helpen, dus dat is het dilemma waar we voor staan. Maar die landen hebben dan een veel lagere schuldenlast en kunnen dan weer groeien. Maar nogmaals, daarmee ben je er nog niet. Om, als die schulden afschrijven is één deel van het verhaal. Het tweede is, wat ik net weer over had, die structurele hervormingen. Ja. Dit is een probleem wat al 30, 40, sinds de, al, al heel lang speelt, 40 jaar speelt. Ja. Ja. Die landen zijn niet competitief. Ze moeten schulden aflossen, ze moeten van die schuldenlast af... en ze moeten structurele hervormingen doorvoeren in allerlei markten. En pas dan is er kans op... En als ze die allebei doen, doen, dan staat de markt zo weer klaar om ze te financieren. En, dat denk, ik wel. en denk jij dat dat niet gebeurt en dat je dan terechtkomt bij Marianne die zegt uh, de wereld wordt opnieuw ingericht... Want dan um, komen de andere uh, spelers boven en die blijven boven. Die zijn al in aantal. Ja, nou, wat, wat betreft die ja. inrichting van de wereld, ik, dat is een, een heel goed punt, denk ik. Die herinrichting, een... een, een heel belangrijk punt, iets wat er moet gebeuren... en wat ook een van de oorzaken is van de hele kredietcrisis... is wat, wat economen met een moeilijk woord macro-economische onevenwichtigheden noemen. Hmm. Hè. Sommige landen hebben enorme tekorten, andere enorme overschotten. Amerika spaart veel te weinig, China spaart veel te veel. De Chinese munt is veel te uh, laag en die zou veel hoger moeten zijn. Nou, en dat soort dingen. Als je dat allemaal zou... Uh, daar, daar een, een, een, alle landen bij heen zouden komen om daar oplossingen voor te vinden... dan is er veel meer kans dat we met z'n allen uit gaan komen. Ja. En ik, ik, ik, ik vertelde even, ik was van de, ik was van de zomer naar Meer, ik ja. was in Bretton Woods. Ik stel het oh, toch ja. eventjes. Waar na de oorlog, na die nou, crisis, een elkaar ja. is. Ja, en ook een ja. nieuwe, hè, de, de, de, de goudstandaard, de wisselkoersen... Hè, plannen gemaakt de zijn voor het IMF en de Wereldbank. Gaan, een nieuwe, nieuwe financiële architectuur. Um, nou, en uh, Het zou heel goed zijn als we na deze enorme crisis... waar we nog lang niet uit zijn, ook zoiets. Dan niet met wisselkoersen, maar inderdaad... om die onevenwichtigheden de wereld proberen uit te helpen. Dat is overigens makkelijk te zeggen. Dat is heel moeilijk te doen. Politiek zijn er uh, heel veel obstakels natuurlijk. Maar het zou heel goed zijn als we dat deden. Dan zou een heleboel van die problemen... Um, veel makkelijker opgelost kunnen worden. Ja. Je had het over China en de Verenigde Staten. Uh, daar wilden we het nu even over hebben. Uh, de Verenigde Staten hebben dus weten te voorkomen... dat ze hun rekening niet meer kunnen betalen door dat het het compromis. Een mooie compromis. Tussen de Republikein en de Democraten... waren ze uiteindelijk toch wel buitengewoon tevreden over. In eerste instantie niet, maar ze zijn er wel uit, toch? He? Maar die Chinezen, dat zijn de grootste schuldeisers van Amerika. Die financieren eigenlijk 16.000 miljard. Ja. Uh, dollar, die zijn helemaal niet zo tevreden. En de, het commentaar was in een staatskrant... de Amerikanen hebben de ontploffing van hun schuldenbom alleen maar vertraagd... door de lont langer te maken... Ja. Dat klinkt omineus. Die Chinezen gaan wat doen. Volgens mij is dit de oorlog. Dus het veranderen van de wereld. De Amerikanen gaan door. Wat ze eigenlijk al jaren doen. Ik las laatst ergens 36 keer. Hebben ze dat plafond al een keer verhoogd. En nu toevallig komt het zo in het nieuws. Sinds 1917 voor onze Amerika-Kirchke bijna 201 keer. Nu 202. Dit is hun model. Zo hebben ze dus altijd geleefd. Waarschijnlijk kan je er zo mee doorgaan. Californië is ook al jaren failliet. En dan leeft iedereen ook nog heel lekker. En volgens mij zijn ze oorlog aan het voeren om de munt. Ze houden hem laag. Zij zorgen ervoor dat ze in de markt blijven. En uh, de Chinezen moeten daar dan weer tegenop. Die proberen volgens mij nu lekker uh, de, de hun, hun positie daar weer in, in te nemen. Ze hebben een, een grip op Amerika. Doordat ze de, de afhankelijk zijn van China met hun uh, schuldenlast. Mm -hmm. ja, en en ja, daar wordt het nu uh, het gevecht gevoerd. Dat is voor en dat gaan ze winnen. En dat gaat, daar zitten wij ook middenin. Wie is er blij met een, met een, een, een, een lekkere euro. Uh, een vaste euro. Mm -hmm. Ja, ik bedoel, dat, dat zijn alle die gedachten moeten we nu gaan volgen. En van mij in het panel hebben we ook wel eens uh, die man van, uh, van de VU. Die daar ook al die ge volgde geldstromen en je ziet wat er gebeurt. Heel Engelen. Ja, En dat is echt nu aan de gang. Het ja. is dus politiek. Ja. En maar houden ze Hendrik Meesman elkaar niet in, in even. Ja, nee, je wel eerst, eerst, eerst wat anders zeggen. Nee, dat, ik, ik denk dat, dat, dat. dat jij hetzelfde wou zeggen. Ja. De, wie gaat het dan zeggen van de, de, de, de, de, Hendrik, vroeg, Wie gaat dat winnen? Ik denk dat niemand het wint. Ze, ze, ze winnen of verliezen allebei, want ze hebben elkaar nodig. Ze hebben elkaar in een houtgreep. China heeft een ja. economisch groeimodel gebaseerd op export. En de gros van dat export gaat naar Amerika. Ja. Dus ze hebben Amerika nodig voor een export en een economische groei. Heel belangrijk voor hen. En ja, Amerika heeft enorme tekorten. Die sparen te weinig. En dat moet <lacht> iemand betalen. Dat doen de Chinezen. En zo zijn ze van elkaar afhankelijk. Ze, kunnen niet, ja, ze hebben heel veel ruzie met elkaar. Maar ze kunnen ook niet zonder elkaar. Is, en, is, is en, China dat... eigenlijk op papier eigenaar van Amerika? Nou nee, ze, ze hebben een grote van de Amerikaanse staatsschuld mm -hmm. bezitten ze. Mm -hmm. Maar andere bezittingen, mm -hmm. ja, ook nee, wel wat, nee. maar niet zo. Maar ah, bij banken zegt iedereen dan, ja de bank is de baas van de ja, klant. Dus, dus ik vind ik het maar wel ja, een, ja. Ja, ja, dus Je hebt, je hebt natuurlijk wel invloed op die manier. Ja. manier. Er ja. wordt ook ja. ge gezegd Tuurlijk. dat daarom misschien minder kritiek is op mensenrechten, ja, in China. worden je condities Je krijgt natuurlijk allerlei afhankelijkheden dan. Maar ze hebben elkaar in een houtgreep en ze kunnen dus eigenlijk niet zonder elkaar. En het zou het beste zijn als ze wel iets deden. Namelijk de Amerikanen moeten meer gaan sparen. Zodat ze minder afhankelijk zijn van dat China geld en dat de... Chinezen moeten het omgekeerd doen. Die moeten minder gaan sparen en meer gaan uitgeven. Zodat ze minder van die exportafhankelijk ja. zijn. De oplossing is, ja, iedereen, elke econoom zal je zeggen dat dit moet gebeuren. Het is heel voor de hand liggend, alleen het gebeurt niet. Hoe kun je uh, Amerikanen tot sparen dwingen? Ik dacht een hele eenvoudige oplossing te hebben. Die huizenmarkt is waanzinnig uh, bepalend hè, voor de e economie daar. Als je nou, als alle banken tegen elkaar zeggen... met goedvinden van de staat, ik weet niet precies hoe die verhoudingen liggen... van iedereen die een huis wil kopen, die dient 33% zelf op tafel te leggen, anders geen huis. Dan moeten ze sparen. Ik denk dat ze dat alsof... geen huis... Huizen... Dan hebben ze geen huis verkocht. Nee, dat, de, dat is wel mee. Nou, dat dat ze zin. niet sparen. Nee, maar dan dwingen ze toch om te sparen. Waarom? Ze willen toch een eigen ja, maar huis nee, hebben. Eerst die 33% nee, procent de huur hebben. lekker is. Ja, ja dan maar dan dat... moeten ze nee. maar gaan sparen. Uh, nou, overigens is het al nee, zo in Amerika dat, dat je nu, zoals hier in Nederland... waar je 100% of meer van je geld mag lenen. Dat mag in Amerika ja. niet, hoor. Je ja. moet al aanbetalen een paal bedrag, Meestal is het zo rond de 10% of zo. Ja, ja. Maar ja, goed, 33%, dan wordt het nog wat meer. Maar je kan ze ook dwingen door bijvoorbeeld pensioensparingen... veel meer verplicht te stellen daar. Dat doen wij natuurlijk. Ja, maar dat is natuurlijk uh, heel hun cultuur Ja, precies, nee. dat is wel. Nee, dus dat is dus ja. waanzinnig, dat pensioenen en dergelijke, dat is hun ja. ding niet. Dus dat is zo'n culturele draai. Dus het is nou, Als je ziet wat, ja, wat ja, of, Obama of tracht niet te bereiken en u... wat ook niet lukt. Hm. Ja, weet je, het is keihard kei daar die, hun cultuur. Hm. Ja. Ja. Laten we het eens even gaan hebben over de... Beoordelaars van de kredietwaardigheid oh ja. van landen. Sinds, sinds uh, uh, uh, de crisis er is kennen we allemaal die ratingbureaus. Iedereen heeft het over allemaal A's en triple A en dan weer minder. En iedereen weet waar we het over hebben. Dat zijn in elk geval bureaus die bepalen of je als land nog gezond bent. En daar, daar laten beleggers dan natuurlijk ook hun oren naar hangen. Maar er is ook veel kritiek op die bureaus... omdat ze niet echt met één mond lijken te praten. Ze, ze spreken elkaar tegen of ze spreken zichzelf tegen. En het lijkt alsof ze een beetje met twee maten meten. Nu bijvoorbeeld met Amerika heeft dat rating, het grootste ratingbureau van China... heeft gezegd, wij gaan het afwaarderen, één puntje. Want wij hebben er helemaal geen vertrouwen meer in. Dat politieke gekrakee, dat is instabiel. Wij vinden ze niet meer zo betrouwbaar. Van A plus naar A. Maar, ja, maar alle Amerikaanse bureaus, dat zijn die beroemde Moody's en Fitch... Die hebben ze gewoon hun top-kredietwaardigheid uh, laten houden. Nou, niet Hendrik. helemaal. Niet helemaal. Ja, ze hebben die triple A-rating laten behouden, ja. Maar ze hebben wel gezegd ze staan op een negative watch, zoals dat heet. We dus, houden ze in de gaten. Dus ja. we houden zich nog scherper in de gaten. Ja. En je moet nu echt binnen ja, niet al te lange tijd met een overtuigend plan komen om die schulden terug te brengen. Anders gaat het alsnog naar beneden. Ja. Dus ze hebben die zin een stok achter de deur ook geplaatst. En dat, dat verschil met de Chinezen vind ik dus markinaal vind ik niet zo groot verschil. De Chinezen hebben die stap wel genomen. Ja, God, het, het is nu. Uh, en ik, ik, zou denk, ik zou dan nog eerder het oordeel van de Amerikanen, eerlijk gezegd, in dit geval oh. uh, op prijs de, de kans dat de Amerikaanse oh. overheid uiteindelijk zijn schuldverplichting naar nou, is, natuurlijk, toch nog altijd wel heel erg klein. Maar hoe komen die bureaus het, aan hun oordelen? Steken ze hun vinger in de lucht en uh, nou, hoe, nee, hoe doen ze dat? Ja, ik heb daar nooit gewerkt. Weet hoe onafhankelijk is het? Ja, dat, dat is een ook. goede vraag. Ja. Um, Ten opzichte van de overheid zijn ze lijkt mij toch redelijk onafhankelijk. Met bedrijfsleven en banken is dat natuurlijk, hebben we een kredietcrisis gemerkt wat anders. Want ze zijn voor een heleboel andere activiteiten die ze uitvoeren ook weer afhankelijk van die banken. Die mm -hmm. dus andere werken. Dus daar was, ja, met, die, met die, die, die herverpakte hypotheken die we destijds zagen, die tot al die problemen hebben geleid in de kredietcrisis. Bleek achteraf dat ze daar veel te coulant zijn geweest in hun rating. Dus veel te positief over de kredietwaardigheid van die producten. Ja. Dus met andere woorden, Marianne Thijs, hoe serieus zijn hun taxaties? Is het nou, een werkwijze? Nou ja, uh, laat ik zo zeggen: ze zijn eigenlijk altijd uh, als integer en juist neergezet geweest. Uh, dat is geweest. natuurlijk ook wel. Ja, in, in, in, in, maar het is nu eigenlijk pas voor het eerst dat ik in mijn, mijn uh, carrière uh, tegenkom dat er aan hun getwijfeld wordt. Hmm. Uh, en ik, misschien is dat wel heel terecht. Nee, want er zit natuurlijk, hè, als je kijkt wie daar zit, er zitten ook allemaal mensen van banken en, en andere instellingen. Die en, allemaal natuurlijk ook belang hebben da, bij hoe punt. een land beoordeeld ja. wordt. Als ja. jij als bank enorme ja. belangen hebt. En, en, en, en, en, en misschien maakt net die fractie uit. Ja, ik, ik weet niet. Ik vind het heel moeilijk. Ik vind ook een. Ik vind het wel een hele juiste vraag eigenlijk die nu opkomt. Maar ja, dat ik, daar ik goed naar gekeken wordt. Ja. En dat daar maar kan niet meespelen dat... China zeker. Ook al heb je de totaal geen verstand van wat hier uh, gebeurt. Iedereen, wat Tess al zei, iedereen kent die ratingbureaus inmiddels. Zijn ja. household names. Maar is het die... ze hebben ook echt een functie gehad. Ja, ze hè? Ze met alle functie. pricing, uh, met, met het instand houden van, van gemiddeldes. Uh, uh, met, uh, van, van, van, van leningen die je aan elkaar gaf als banker. Ja. Uh, voor bedrijven. Ja, het was een hou een... vast. Maar ze hebben ook steeds hele lelijke. Een, een onaangename oordelen geveld over landen. En dan krijg je dan niet een, een automatische backlash. Dat we zeggen: ja, nou moet het een keer ophouden met die veel nieuwe bureaus. En dat er dan ineens hardop getwijfeld gaat worden ja. aan hun integriteit. Ja, zou misschien, je zou kunnen misschien spelen. kunnen maar, denken dat een heel, heel internationaal bureau zou moeten komen? Misschien al een stuk of vier, weet ik veel. Ja. Eh, dat is waar je. Eh, dus je hebt je al bijna. We zijn onafhankelijker drie, ja. zijn. Ja, maar die ja, iets onafhankelijker je, je, even zijn. Terugkomt op jouw vraag. Hmm. Um, uh, kijk, uh, het is een beetje dubbel. Uh, toen die. Uh, de kredietcrisis speelde. Uh, de, uh, en. de problemen waar veel Europese landen nu in verkeren. daar hebben ze niet zien aankomen tijdig. Dus toen is er kritiek op ze geweest. jongens, jullie hebben zitten slapen. Mm -hmm. ja. Nu zeggen ze. oké, okay, en ik denk. Ik, mijn indruk is dat ze wel er iets van geleerd hebben. of ze ze ze doen helemaal geen oog meer dicht maar wel een <laughs> beetje er wat van geleerd hebben. en ja. nu juist snel reageren. en nu zeggen weer, ja jongens, nu maak je het probleem weer werker. Ja. Ja, je kan het niet allebei hebben. Nee. En ik, ik vind dat ze het nu. ik heb het idee dat ze nu. Toch iets geleerd ervan hebben, iets meer bij de les zijn. En dat is misschien niet behulpzaam bij het probleem oplossen, omdat ze het probleem sneller een land een mm -hmm. mindere waardering geven. Maar als zij vinden dat dat zo is... dan is het goed dat ze dat signaal afgeven. Ja. En niet dat ze licht zitten te slapen, zoals ze in het verleden vonden. En in die kritiek dan krijg je ook geluiden van... ja, moeten we eigenlijk niet van die lui af? Want de Chinezen hebben trouwens ook al geroepen. Ja. Heel Europa of heel de wereld wordt beoordeeld. Met name de, Amer de Amerikanen. Amerika, ja. Ja. Ja. Dat zien we helemaal niet zitten. Ja. Maar dan gaan de geluiden in Europa... ja, de EU moet zelf ook maar zo'n bureau oprichten. Is ja. dat dat een oplossing, vinden jullie? Ja. Ik vind het wel te overwegen. Ja, ja. ik bedoel je... de. Uh... Achteraf bezien wijze, hebben we toch geleerd dat integriteit heel moeilijk is eh, internationaal. Hmm. Eh, dat je toch, en dat is ook heel herkenbaar van ons allemaal, je kijkt eerst naar je eigen hachie, toch een beetje. Dus eh, om die schijn maar tegen te gaan, zou ik zeggen: van ja, zet er ook maar een. een ik zou het wel doen. Dit zou, ik vind dit wel een les. Hmm, ja, ja. Ik, ja ik, ben daar niet, ik denk niet dat ik daarmee eens ben. Ik, de, de, ik denk het feit dat ze Amerikaans zijn, niet dat dat doorslaggevend is. Uh, er zijn veel fouten gemaakt, maar in die aanloop naar de kredietcrisis hebben allerlei partijen, overheden, banken, uh, alle internationale gemaakt. mensen. Bijna iedereen heeft het niet zien aankomen, fout gemaakt. De ratingbureaus ook. En daar zitten mensen, die maken ook fouten. Iedereen ging mee in die tijdgeest. Dus uh, ja, ze hebben fouten gemaakt. Maar het, of dat nou ligt aan het feit dat ze Amerikaans zijn, dat geloof ik niet zo. En ik, ik, tenzij aan, aan kan tonen dat daar ja dat er een of andere overheidsbemoeienis is... en die onafhankelijkheid vooral in Amerika op een of andere aangetoond mm -hmm. Ik denk niet dat het veel uitmaakt of het een Amerikaans... of een Engels of een Duits mm -hmm. of een Japans bureau is. Eer. Zou je niet zonder kunnen? <laughs> Ik denk het niet. Ik denk nee, dat de, de financiële markten heel erg gebaat zijn... met instanties die een oordeel vellen... een onafhankelijk, zoals het dan hoort te zijn... over mm -hmm. de kredietwaardigheid van, van overheden, maar ook van bedrijven. En ja, mm -hmm. dat juist ook die fluctuaties weer tegenhoudt. Ja. En dat, uh... dat is een heel belangrijk signaal ja. voor de financiële markten. Ja. Ja. Oké. Okay. We zijn aan het eind. Dat is zo. Dan gaan we het volgende keer hebben over uh, de mogelijkheid dat er een heel nieuw ei van Columbus, een heel oud nieuw ei van Columbus wordt uitgevonden. Namelijk het opnieuw oprichten van een soort boerenleenbank. En is het wel een wel weekend-ei? Ei. Goed. Dit was Klinkende Munt voor vandaag met Marianne Thijssen. Dankjewel. En Hendrik Meesman. De Villa is er maandag weer. Vanaf half vier op deze zender. Zometeen na het nieuws hebben wij het Radio 1-journaal met Lucella Carrasso. Blijft u daar vooral naar luisteren. Maar luister eerst naar de hoofdpunten uit het nieuws. En die worden gelezen door Martijn van Beek. Radio 1: Het NOS-journaal. Op de campus van de universiteit Virginia Tech in Amerika, waar een paar jaar geleden 32 mensen werden doodgeschoten, zou opnieuw een gewapende man rondlopen. Op de site van de school staat een waarschuwing dat iedereen binnen moet blijven en de deuren moet afsluiten. In april 2007 richtte een student een bloedbad aan op de universiteit in Blacksburg.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 Mensen die aangifte hebben gedaan van kleine zaken krijgen een inlogcode... en kunnen dan op internet zien wat er met de aangifte wordt gedaan. En het Franse OM gaat onderzoek doen naar IMF-topvrouw Christine Lagarde. Zij zou een paar jaar geleden haar positie als minister hebben misbruikt... ten gunste van de omstreden zakenman Bernard Tapie. Lagarde ontkent dat ze een dubieuze rol heeft gespeeld. En tot zover de hoofdpunten van het nieuws. ANDB ah, verkeersinformatie, veel vertraging op de A2 vanmiddag... van Utrecht naar Tempels. Tussen Knopend Oude Rijn en Vianen, 8 kilometer, zijn daar werkzaamheden. Drie rijstroken zijn dicht. Het is het beste om om te rijden. Neem op de A2 bij Knopend Oude Rijn de parallelbaan. rijd dan om over de A12 en de A27, de route via Houten. En er staan er een paar kortere files op de A4 van Amsterdam naar Den Haag bij Hoogmade, 2 kilometer. A10 West naar Zaanstad bij de Koontunnel 3. De A28 van Utrecht naar Amersfoort voor de Afrit den Dolder, 4 kilometer. Het treinverkeer ligt stil van en naar Dordrecht. Dat komt door een stroomstoring. De vertraging kan oplopen tot meer dan een uur. Het is sale bij Swiss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 Goedemiddag, de voorzitter van de Europese Commissie, Barroso, wordt zenuwachtig van de financiële markten. Onze maatregelen werken kennelijk niet, constateert hij, en hij roept de Europese leiders op tot nieuwe actie. Zometeen meer daarover. Ergens op dit moment wordt er een rapport vrijgegeven van de Verenigde Naties over milieuvervuiling in Nigeria. Wat is de rol van Shell daarbij? Daar gaan wij goed op letten. En was de rust bij het IMF weergekeerd met de nieuwe baas Lagarde? Ook tegen haar begint er nu een onderzoek. Het gaat om heel iets anders dan bij Strauss-Kaan. Maar doet wel weer wat stof opwaaien. Dit voorjaar hoorden wij dagelijks komkommertelers in het nieuws. Het was kommer en kwel voor ze, zo gezegd. Hoe is het nu met ze, nu de EHEC-crisis voorbij is? Zometeen teler Koos de Vries. We zijn er met dit Radio 1 Journaal tot half zeven vanavond. De euro is in gevaar, zo waarschuwt de voorzitter van de Europese Commissie vandaag. In een brief die hij heeft geschreven aan alle regeringsleiders van de landen met de euro. Nog geen twee weken na de extra crisistop zou het opnieuw tijd zijn voor uh, noodmaatregelen, zo schrijft hij. Chris Ossendorf in Brussel heeft die brief ook gelezen, Chris. Um, ja, er is natuurlijk net op 21 juli een pakket aangenomen met maatregelen. Um, hij zegt het werkt dus niet. Ja, het is ook best een uh, alarmerende brief. Uh, gedwongen door de markt uh, moet Europa nou alles uit de kast halen... om investeerders er toch van te overtuigen dat de euro een sterke munt is... en dat de regeringsleiders op die beroemde top... echt uh, belangrijke maatregelen hebben genomen. En Barroso, ja, we kennen hem als degene die altijd uh, eeuwig optimisme uitstraalt. Hè? Europa is te, sterk, komt nu toch met die alarmerende brieven... die zegt dat hij zich grote zorgen maakt... En wat vindt hij dan dat er moet gebeuren? Dat er meer geld bijkomt bij dat noodfonds? Ja, e eerst natuurlijk gewoon de standaardteksten. Dat de afspraken zo snel mogelijk moeten worden uitgevoerd. Maar dan komt hij toch met een heel mysterieuze regel... waarin hij zegt, van, we moeten toch ook nadenken over extra maatregelen. En we bij een beetje doorvragen vanmiddag zei een woordvoerder van de commissie... dat hij vindt dat dat noodfonds, dat bestaat en wat extra macht krijgt... dat het ook extra geld moet krijgen... Uh, op die Europese top is afgesproken dat dat noodfonds moet kunnen ingrijpen... als het misgaat op de markt. moet kunnen, in staat kunnen zijn om aandelen, om staatsleningen... staatsschuld op te kopen als het misgaat. Nu gaat het mis in Spanje en Italië. Maar dat noodfonds heeft op dit moment gewoon... Uh, de, de, het recht nog niet, de macht nog niet om in te grijpen. En sterker nog, ook al zouden al die maatregelen... nu heel snel worden geaccepteerd door de nationale parlementen... dan hebben ze het geld niet. Dus wat Barroso nu zegt, we moeten toch weer gaan nadenken... om niet alleen snel die maatregelen in te voeren... maar bovenop om toch dat noodfonds te gaan vergroten. Hmm, ik hoor een minister De Jager al antwoorden. Ja, we hebben ook minister De Jager gebeld, die is natuurlijk op vakantie. Maar zijn ministerie laat weten dat ze op dit moment heel hard werken aan de uitwerking van de besluiten die nu eenmaal genomen zijn op die top van 21 juli. Alle aandacht moet daarop gericht zijn, zegt het ministerie van Financiën. En daarom is het op dit moment niet zinvol nieuwe discussies te openen. Ja, lees het maar eens heel voorzichtig. Hè. Op dit moment niet zinvol nieuwe discussies te openen. Er is natuurlijk een gesprek achter de schermen gaande over dat noodfonds. En de vraag, zit er wel genoeg geld in? En zijn we wel in staat om die enorme problemen... want het zijn enorme problemen als het over Spanje en Italië gaat. Kunnen we die problemen wel aan? En ja, op dit moment wil niemand weer opnieuw in paniek gaan zeggen... we gaan dat noodfonds vergroten, maar reken maar dat erover wordt nagedacht. Want als Barroso dat in zo'n zo openbaar gemaakte brief al gaat suggereren... dan is er echt wel wat aan de hand. Ja, en dan kan je je ook afvragen... Uh, zullen de markten daar ook niet gelijk negatief op reageren? Maar goed, dat, uh, dat moeten we even afwachten natuurlijk. Ja, markten die hebben vooral behoefte aan een beetje zekerheid. Dus ze willen weten waar ze op kunnen rekenen. En dat is het probleem geweest met die uh, top. Die top is geweest... na afloop hebben verschillende regeringsleiders het allemaal weer verschillend uitgelegd. Je herinnert je ook nog de discussie in Nederland. Hoeveel geld is er nou toegezegd aan Griekenland? En hoeveel gaan die banken nou precies bijdragen? Ja, dat helpt allemaal niet om stabiliteit uh, uh, te genereren op de markten. En daarover schrijft Barroso in zijn brief ook een zinnetje... waarin hij toch een klein beetje de hand in de eigen boezem steekt... en zegt... Europa realiseert zich dat de markten behoefte hebben aan stabiliteit... en een duidelijke communicatie. En heeft het misschien wel aan ontbroken. Nou ja, je ziet aan alle kanten dat in Europa de zorgen... over de toestand in uh, Spanje en Italië toeneemt. En dat er toch wordt gekeken, doen we iets niet goed... en moeten we nog dingen extra doen. En Barroso geeft daar een, een voorzet voor. Ik dank je wel, Chris Ossendorf. Daar wordt dus verder achter de schermen... en uiteindelijk natuurlijk ook voor de schermen... over doorgepraat door de Europese leiders. Ja, we hebben het over Italië, Griekenland, Spanje... maar er is ook nog een beetje een vergeten economische crisis in Europa... namelijk Cyprus. Ook dit lid van de Europese Unie zit in de gevarenzone. Cypriotische banken dragen een groot deel van de Griekse schulden... en daarnaast zit een groot deel van Cyprus op dit moment zonder elektriciteit. Omdat er vlakbij de grote centrale een munitiedepot ontploft, een paar weken geleden. En dat had verwoestende gevolgen voor die centrale... vertelt het hoofd van de Veiligheidsdienst. Kogelhulzen. De vloer van het grootste elektriciteitsstation van Cyprus ligt bezaaid met dit soort kogelhulzen... die de Iraniërs naar Syrië hadden willen sturen... maar die in beslag werden genomen door de Cypriotische autoriteiten. Twee jaar lang opgeslagen lagen in de haven van Limassol... En toen door de hitte ineens ontplofte. Waardoor ook het elektriciteitsstation van Cyprus werd vernietigd. Het was uh, about 25 minuten van uh, power station toen de explosie De hoofdveiligheid was zo'n 25 minuten verwijderd van uh, dit elektriciteitsstation toen hij. Een telefoontje kreeg. While we were talking with the shift engineer, the line was cut at 5:50 on the 11th. En toen werd de telefoonlijn verbroken. And that was due to the big explosion which occurred and everything was damaged here. the this. Ja, en toen kwam die enorme explosie en de gevolgen daarvan kunnen we nou nog steeds zien. Het hele elektriciteitsstation is veranderd in een soort, ja, Je kan het niet anders beschrijven dan een oorlogszone. Uh, dat, dat kraken wat je hoort is het hangende metaal van de daken hier. Helemaal verscheurd. Hele grote panelen van die daken hangen naar beneden. kunnen ieder moment naar beneden storten. Dus we lopen hier met grote rode helmen op ons hoofd en maskers voor ons gezicht. Uh, hoe belangrijk was dit station voor Cyprus? De power station had de capaciteit to, the capacity to uh, cover over uh, 65% of de uh, 65% of the total. Maximum demand in power. 65% van de stroomvoorziening van Cyprus zou hier vandaan moeten komen. Nu dat is weggevallen, komt dat nog eens een keer bovenop de zware economische problemen die Cyprus al heeft. Ergens bijvoorbeeld heel veel Griekse schulden zitten in de banken van Cyprus. Daar kwam nog eens een keer deze stroomuitval bovenop. En daarmee is deze explosie niet alleen maar een probleem van Cyprus, maar van de hele Europese Unie. Alles stijgt dus awtmeister dan een fractie naast toen. Griekse prioriteiten zijn zo boos op eh, hun regering. Op de ex, over de explosie. Ja. Eh, over het economisch wanbeleid dat ze elke eh, avond bij verkeeren eh? voor het presidentiële paleis. Het gisteren. Allites prodotes What is it that you want? First of all uh, we willen justitie voor deze 13 families. En justitie betekent dat de real gelukkige mensen they go and they pay what they done after all ja we willen gerechtigheid en dat betekent dat de schuldigen de verantwoordelijke voor de explosie moeten hangen and the consequence from the explosion is that destroy the electricity ja elektriciteit is that means if they knew what they done they are also guilty for the destroyed economy ja dus ze zijn ook verantwoordelijk voor de vernietigde economie gaat europa de rekening betalen, denkt u? Every person uh, owes in Cyprus mm -hmm. a lot more per head than what it is in, uh, in Greece. In Greece. Yeah. So, Cyprioten uh, hebben al veel meer schuld exports. dan de Grieken. Yes, our exports uh basically ex instead of uh, wine and uh, halloumi, halloumi cheese, which Most people know what it is. Yeah. Uh, that's about it. We yeah. don't export much. So, uh, We exporteren wij in een kaas? Dat is het. Ik ben heel meer I'm redden. I'm very worried about the future for my children and, uh, and grandchildren because it's not, it's a big, big, big economical crisis that we're going through. Ik ben heel erg bezorgd voor mezelf en voor mijn kinderen. want Het is een hele, hele grote crisis. Nog. Een lidstaat van de Europese Unie die het niet in zijn eentje gaat redden. En die lidstaat is Cyprus. U hoorde Bram Vermeulen vanaf Cyprus. En we proberen contact te krijgen met Amerika... om te achterhalen wat er aan de hand is bij Virginia Virginia Tech. Daar zou een man rondlopen met een wapen en mensen daar bedreigen. Op dit moment hebben we daar nog geen nadere gegevens over. Maar zodra we meer weten, dan hoort u dat uiteraard van ons. Vanaf 1 oktober zijn alleen nog Nederlanders, Belgen en Duitsers welkom als klant in koffieshops in Maastricht. Mensen uit Frankrijk en andere landen komen er dan niet meer in. Dat hebben de Maastrichtse koffieshophouders afgesproken. Mark Joosemans legt namens de Maastrichtse koffieshops uit waarom ze dit doen. Omdat wij daarmee invulling geven aan een raadsbesluit van een tijd geleden: wat zegt dat de totale omvang van het Maastrichtse koffieshop toerisme terug dient te worden gebracht.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 Onderken de overlast die Maastricht uh, heeft op dit moment van uh, met name de drugsdealers. Uh, maar ik vind het geen goede zaak dat wij uh, Europeanen op grond van hun uh, nationaliteit gaan weren. Want uw bezwaar is dat dit discriminatie is? Het is uh, discriminatie en Maastricht is en wil een Europese stad zijn en uh, daar past dat helemaal niet bij. Er is ook nog een praktisch bezwaar. Ik denk dat de overlast uh, niet zal afnemen, maar alleen maar zal verschuiven naar de randen van de stad en de buurt, gemeentes. En dan zijn we verder van huis, dus ik ben er niet blij mee. En wat wilt u dan dat de te gaan doen? We zijn al jaren bezig in Maastricht met een uh, spreidingsplan. En daar werken de koffieshophouders aan mee. En we woorden en ik... net zeggen dat dat nog een hele tijd gaat duren. Dat gaat een hele tijd uh, duren, dat uh, uh, ben ik met u eens. Tweede is dat uh, wij vinden dat de minister eindelijk eens werk moet gaan maken met zijn plannen rondom uh, het invoeren van uh, pasjes. Die duidelijkheid uh, die is er op dit moment uh, niet. Dat zou ook helpen om uh, de overlast uh, tegen te gaan. Dat, en... dat is de, om u even te onderbreken, Dat is de, de wietpas? Dat is de wietpas of de clubpas. Overigens uh, ben ik geen voorstander van een uh, wietpas. Een clubpas zou uh, wellicht een oplossing uh, kunnen zijn. Maar het woord is aan de minister en hij heeft aangekondigd uh, snel met maatregelen te komen. Ik denk dat dat een effectievere maatregel is dan uh, nu uh, buitenlanders te weren uit de coffeeshop. Ja, want even het onderscheid, de clubpas en de wietpas... Uh, bij de uh, wietpas uh, dan uh, ga je weer, dan ga je eigenlijk alleen maar uh, voor de eigen bevolking doen. Bij de clubpas kan in, kan in feite iedereen lid worden van een club die moet zich eenmalig registreren, dan wordt er niet gekeken naar, uh, naar de afkomst. Uh, en ik kan me voorstellen dat dat wel een maatregel is die uh, Sula's zou kunnen bieden. Dus wat dat betreft moeten de koffieshophouders, uh, hoe goed de bedoelingen ook zijn om de, de overlast te weren, die moeten gewoon nog even wachten tot allerlei maatregelen ingaan. Ja, en uh, met ons samenwerken om het spreidingsplan zo snel mogelijk te realiseren. Bert Jonge, fractievoorzitter van D66 in Maastricht. Ik dank u wel. Graag gedaan. Dag. Zometeen de gevolgen van de jarenlange oliewinning in Nigeria, onder meer door Shell. De Verenigde Naties hebben dat onderzocht. Bij de ANWB, de laatste verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. Nou, er staan een paar korte files, behalve de file op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Die is vanmiddag erg lang, staat tussen knopend Oude Rijn en Vianen 8 kilometer. Staat helemaal stil, zijn werkzaamheden. Ze dus we hebben ook iets veranderd aan die werkzaamheden. Er zijn nu drie rijstroken dicht in plaats van twee. Verkeer naar het zuiden kan dus beter omrijden via Houten. neemt de parallelbaan en ga dan over de A12 en de A27. Dit is het NOS Radio 1 journaal met Lucella Carasso. Er is een hoop opwinning, in ieder geval op Amerikaanse televisiezenders. Op het terrein van de Technische Universiteit van de Amerikaanse staat Virginia, Virginia Tech, zou een man rondlopen met een wapen. Op CNN wordt een medewerker van Virginia Tech gevraagd naar een beschrijving van diegene. En de beschrijving van deze alleged gunman. can you ons iets meer geven? He was een white man, 6 okay. feet tall, light brown hair. En okay. hij had. A uh, blue and white striped shirt, the stripes were vertical, gray shorts, and brown sandals. White, blue. Okay, go ahead. subject had no facial hair or glasses. Okay, that's a pretty detailed and good description. How yeah. close, how close did this, this man uh, get to these kids? Well, that's a good question. Um, our uh, alert doesn't say that. Jacqueline Ekman in de Verenigde Staten, onze correspondent. Uh, Jacqueline, een uitvoerige beschrijving van iemand... maar is, is het nou duidelijk of dit loze alarm is... of dat er echt een dreigende situatie is op Virginia Tech? Ja, dat is nog niet helemaal duidelijk. Uh, drie jongens uh, zijn hem uh, vandaag vanochtend tegengekomen, deze man. Uh, hebben hem zien lopen met een, iets wat leek op een pistool. Maar uh, het was bedekt met een, een wit, witte doek. En hebben dus deze, deze vrij nauwkeurige beschrijving uh, kunnen doorgeven. Alarm geslagen. En toen hebben ze onmiddellijk uh, de campus gesloten... Maar dat heeft natuurlijk alles te maken met, uh, met het, uh, ja, het, het incident, om het zo maar even te zeggen, in 2007. Mm -hmm. Toen een student uh, 32 mensen heeft neergeschoten. Dus er is uh, paniek, het is een gevoelige plek. Alleen, dus nog geen nieuws verder van, van wat er aan de hand is. Jacqueline, uh, je volgt het voor ons als er wel nieuws is, dan horen we dat graag van jou. Het kost zeker 30 jaar en 1 miljard dollar... om de olielekkages in Nigeria op te ruimen. Dat zegt de Verenigde Naties in een rapport dat zojuist verschenen is. Bart Kamphuis heeft het hier voor zich liggen. Um, een, een rapport, Bart, waar lang naar is uitgekeken. Ja, want dit is het rapport dat antwoord zou moeten geven... op de vraag hoe groot nou eigenlijk die milieuramp is... die is veroorzaakt door verschillende olielekkages... in die niger Delta, daar in Nigeria... Uh, zoals je weet, de mensen die daar wonen zeggen... het is een hele grote ramp die ons leven kapot heeft gemaakt... En de, dat zeggen milieuorganisaties ook. Uh, en de oliemaatschappijen die daar actief zijn... Uh, ja, die beweren uh, dat het allemaal een stuk minder is. Nou, 30 jaar schoonmaken, ja. 1 miljard dollar... dan denk ik dat het antwoord is dat, dat de schade groot is. Ja, dat uh, mag, je, mag je wel zeggen zo. Uh, ik heb nu even gauw het persbericht en de samenvatting van het rapport gelezen... dat uh, 260 pagina's dik is of zo. Dus we hebben het net uh, binnen. En ja, de conclusies die zijn toch wel uh, stevig, hoor. Uh, ik zal eventjes in vogelvlucht uh, langs gaan. Uh, de mangrovenkusten daar, die zijn helemaal vernietigd. Magro dat, en dat is heel belangrijk voor die mensen, want je, je kent die mangrovenkusten wel. Dat zijn wortels, boomwortels die langs de kust naar beneden groeien. En daar leggen de vissen hun eitjes. En die vissen die voorzien die mensen in hun levensonderhoud, is er gewoon niet meer, kan niet meer vissen. Landbouwgrond is uh, over grote gebieden vernietigd. Uh, er zijn uh, tien uh, Ogoni. Zo heten de mensen die daar wonen. Ogoni-gemeenschappen die uh, wat, zwaar vergiftigd uh, water uh, drinken. Uh, bij één gemeenschap is dat water zo ver uh, vergiftigd dat uh, uh, het benzeengehalte uh, nege, 900 keer zo hoog is als uh, volgens de Wereldgezondheidsorganisatie is, uh, is, is, is uh, toegestaan. Uh, ook een stevige conclusie is dat Shell uh, de eigen procedures... voor het controleren en voor het uh, onderhouden van olieinfrastructuur... Olieinfra dus de regels die Shell daar zelf voor heeft opgesteld... daar niet heeft uh, toegepast. Uh, en de Shell de enige die, de, is Shell de enige die verantwoordelijk wordt gehouden voor deze milieuschade, of zijn er ook andere organisaties? Nou, Shell is een van de maatschappijen die daar actief is en uh, hebben vaak maar een minderheidsbelang in de maatschappijen. De Nigeriaanse overheid zit er ook heel erg stevig in. Maar Shell heeft al wel, de, en het is gisteren gebeurd, de verantwoordelijkheid geaccepteerd voor de gevolgen van twee grote lekkages, lekkages in 2008 en 2009. En heeft gezegd: van wij zullen die gevolgen dragen volgens de niet- Nigeriaanse wetgeving. En nou, met dit rapport erbij uh, zou het wel eens zo kunnen zijn dat uh, die consequenties. Uh, veel verder, veel breder zullen gaan uitpakken. Want dit rapport zou bij andere rechtszaken uh, gebruikt kunnen worden. Dat is de status ervan. Uh, dat, uh, ja, ik, dat kan ik nog niet met 100% zekerheid zeggen. Maar ja, het is natuurlijk wel een Verenigde, verenigde Naties uh, rapport. En het is echt een heel gedegen rapport. Ze hebben er twee uh, jaar over gedaan. Ze hebben uh, echt uh, heel diep uh, gekeken naar wat er is gebeurd. Wat de oorzaken daarvan zijn. Uh, topwetenschappers zijn daarmee bezig geweest. Dus uh, dit is niet zomaar even een rapportje. Dat Waar je bedrijven er snel... omheen kunnen. Precies. Bart Kamphuis. En na vijf uh, meer hierover dan praten we met iemand van Milieudefensie. Willemijn Hubert is hier met het weer. Willemijn, goedemiddag. Hey. De dag begon prachtig. Hoe is het nu in het land? Nou, op veel plaatsen nog prachtig, behalve eigenlijk in het uh, zuidwesten. Moet je wel beter, een beetje ruimer nemen. Want vanaf die kant is de bevolking het land ingetrokken. En inmiddels uh, valt er ook wat lichte neerslag al. En blijft dat vanavond zo? Ja, die buien die trekken langzamerhand over Nederland heen in noordoostelijke richting. Dus het raakt steeds meer bewolkt in heel Nederland. Die zon die verdwijnt dus uiteindelijk. En ook vannacht hebben we nog steeds te maken met neerslag. Ja, en dan, dan kijken we even naar morgen. Wat, wat zie je dan? Nou, morgen is op zich wel weer aardig. Ik denk dat de dag droog begint en op veel plaatsen ook droog blijft. Maar we krijgen ook absoluut de zon te zien. Misschien in het binnenland een kans op een bui... En het wordt zo'n 22 graden, dus het valt best wel mee. En het is eigenlijk wel typisch voor het jaar. Het zal nog wel een beetje warm en broeierig zijn. En dat wordt dan de hondsdagen genoemd. Dat is een periode van 20 juli tot ongeveer 20 augustus. En als we heel veel terugkijken in de tijd van de oude Grieken en de Romeinen... Dat, die noemen dat dus de hondsdagen. En dat waren de heetste van het jaar. En voor de Egyptenaren waren het de natste. En nou, dat is eigenlijk heel erg voor ons allebei. Ja, precies, <laughs> voor ons allebei. Het is echt van toepassing op deze tijd. Warm, broeierig weer. Met dus ook buien. Laten we even buiten Europa kijken. Er zijn ja. verontrustende berichten vandaag voor het al eerder getroffen Haiti. Orkaan ja. Emily die zou Haiti naderen. Klopt. Hoe staat het daarmee op het moment? Ja, die is, die is inderdaad uh, Haiti aan het naderen. En dan het schiereiland uh, van Haiti. De verwachting is dat hij daar wel recht overheen trekt is op dit moment nog een tropische storm. En ook voor de komende dagen is de verwachting dat het een tropische storm blijft. Dat het niet heel erg gaat intensiveren. Maar hoe dan ook uh, zijn uh, hoge golven komen erbij. Natuurlijk valt heel veel neerslag. Het waait ontzettend hard. Trek langzamerhand in de richting van uh, Cuba en dan de Bahama's. En dan buigt het af uh, weer richting het noordoosten weg van het land. Maar de komende uren is, heeft Haiti daar zeker mee te maken. Ja. Willemijn Hubert was dat. Net het weer hier en dus bij Haiti. De EEC-crisis is voorbij, in ieder geval voor de volksgezondheid. EEC, dat was de bacterie die soms ernstige buikklachten veroorzaakte... en in Duitsland ook een aantal mensen het leven heeft gekost. Er worden geen nieuwe ziek ziektegevallen meer gemeld... maar voor de tuinbouwers is het natuurlijk nog niet voorbij. De schade voor Nederlandse telers is bijna 164 miljoen euro. We hebben tijdens de uitbraak in het voorjaar... veel contact gehad met Koos de Vries, komkommerkweker in het Drentse Erika... en die is nu hier. Goedemiddag... Hallo. Nou, dit was de plek waar we u vandaan belden. Hilversum, Hoekje. daar bent u nu ja, ja, ja. op bezoek. Eerder vandaag nog uh, in de komkommers? Ja, het was, het was gewoon de een, een normale dag. Dus s morgens opstaan, de komkommers snijden, de jongens aan het werk, sorteren en, uh, en proberen de komkommers weer af te leveren. En u heeft heel wat jongens aan het werk, geloof ik, hè? Ja, deze tijd van het jaar tussen de 50 en de 60, jongens. En hoeveel komkommers snijden die op een dag? Nou, het ligt een beetje aan uh, welke dag het is, maar gemiddeld uh, tussen 100 en 150.000 stuks per dag. Zo. En gaan die dan gelijk uh, de handel in? Nog dezelfde dag? Ja, voor, uh, voorhand er, zijn er heel veel koekomst verkocht natuurlijk. En uh, die worden verpakt voor de eindafnemer. En uh, die zijn al bestellingen, die zetten we klaar. En die worden vaak direct afgeleverd of soms een dag later. Het ligt een klein beetje aan hoe het, uh, wat de klant wil. Hè? Dat, uh, de klant is koning. En, en uh, betekent dat dat voor u de crisis wel een beetje voorbij is? Dat de handel in ieder geval weer op gang is gekomen? Nou, De crisis uh, is in zoverre voorbij dat de kokommers uh, wel gegeten worden. Maar, uh, maar de prijzen zijn heel erg slecht. En dat komt gewoon omdat uh, 20% van onze klanten in Duitsland... die, die eten nog steeds geen kokommers. En als je wel het eh, normale productiepatroon hebt... en je hebt niet de klanten waar je normaal je zijn aan verkoopt... dat betekent gewoon dat je hele lage prijzen krijgt. En dat is er nu aan de hand in Nederland. Want heeft u de productie niet afgebouwd? Nou, we kunnen de productie niet afbouwen. Het zijn uh, de planten die produceren. En uh, Als je mooi weer hebt, dan gaat het iets makkelijker en dan, uh, dan snij je er iets meer. En als je, uh, het zou betekenen dat we de gewassen moeten rooien en de kassen leeg moeten laten staan. Maar dat brengt ook kosten met zich mee. Je hebt natuurlijk een, een deel van de kosten zijn directe kosten. Dat is arbeid, gas en, en, en water en, en plantmateriaal. Maar een ander deel zijn de vaste kosten en dat is het bedrijf. En daar moeten we zelf van eten en die kosten gaan door. Dus leeg liggen is geen optie. En Wat is de schade die u heeft geleden de afgelopen maanden? Nou, kijk, we liggen uh, vanaf week 20, dat de eerlijk begon. Hebben we uh, hebben 1,2 miljoen ingeleverd ten opzichte van vorig jaar. 1,2 miljoen euro. Ja. En, en op een totaal van? Nou, dus we hebben uh, normaal dubbel moeten produceren. Dus van 2,4 tot 3 miljoen euro. En, en, en bent u daarvoor gecompenseerd vanuit Brussel? Want daar ja. zou geld vandaan komen? Ja, in totaal is er 210 miljoen voor, uh, voor Europa beschikbaar gekomen. En uh, wij hebben 350 ton gestart. Dus 350.000 kilo gestart. Daar komt ze een beetje neer op 900.000 stuks. Komkommers die, die niet te verkopen ja, ze, waren. En, ja, die, daar was gewoon helemaal geen klanditie voor. Die hebben we gestart. En uh, daar is een compensatie voor gekomen van ongeveer 80.000 euro. Maar die hadden normaal... Hadden die in het normale circuit hadden die gewoon 2,5 ton op moeten brengen. Dus 250.000 euro. En had u iets achter de hand in, in kas om dit uh, dan zelf op te vangen? Nou ja, kijk, we werken met, met, met, met begroting en liquiditeitsprognoses. Uh, en, uh, en met, met geld, met geld. En daar. Uh, we kunnen alles betalen, behalve de banken. En we kunnen geen reserves opbouwen om volgend jaar weer de investering te doen. En de tuinbouw werkt het zo. In de zomer moet je het potje vol volmaken zeg maar, om in de herfst weer nieuwe planten te kunnen kopen. de kassen schoon te maken. En een bedrijf als wij zijn daar miljoenen euro voor nodig. En daar bouwen we niks mee op. Maar de banken die zouden toch wel een beetje gaan helpen. Is, is dat in ja, uw geval gebeurd? Natuurlijk nou, willen de banken, de banken denken mee met de tuinbouw. Maar uh, dat betekent niet dat ze het geld weggeven. Elke euro zeg maar, die moet gewoon terugbetaald worden. En, en wat betekent dat voor, voor uw bedrijf? Moet u mensen gaan ontslaan? Nou, dat weet ik niet. Kom, uh, we zullen straks met de banken overleggen... Zeg maar, in hoeverre de financiering weer een ander gezicht moet krijgen. Het betekent gewoon dat er geld bijgeleend moet worden. En dat geld moet allemaal terugbetaald worden. En in ons geval zal het wel eens een, uh, ruim ruime een miljoen euro kunnen zijn... Wat we tekort komen na het eind van het jaar. En kunt u daarvan slapen? Ik slaap er wel dat, het helpt niet om niet te slapen. Daar word je nog somberder nog nog van. Ja. van. En u zei net, uh, 20% van, van de Duitsers uh, eet nog steeds geen komkommers. Die dat eerst wel deden. Hoe, hoe is dat in Nederland? Is de Nederlander wel weer een beetje aan de komkommer? Ja, ik, weet, ja, ik denk dat Nederland het vertrouwen in de komkommer wel heeft. Maar de, Nederland is maar een kleine markt voor ons. Kijk, Bem, uh, onze, de tuinboer is heel erg gericht op Duitsland. En, op, uh, en eigenlijk op West-Europa. dus de, Nederland, de klanten voor de Nederlandse tuinboer die, die zitten eigenlijk in Scandinavië, Duitsland, België, wat Italië. Groot-Brittannië en een beetje België en Frankrijk. Dat zijn de, dat zijn de klanten die het geld willen betalen om, waar wij voor kunnen produceren. En met name in Duitsland, 80 miljoen mensen. En als er dan 20% van die mensen eh, geen vertrouwen heeft in ons product... dan hebben we een groot probleem. Ik wens u sterkte daarmee, ook de komende maanden... in uw overleg met de banken, Brussel en ja, ik ook heb, uh, Ik heb er wel vertrouwen in. Nou, dat is mooi om te horen. Koos de Vries, dank. Goed dat u een keer hier was, na al die maanden... dat we u spraken over uh, uw komkommers. Dank u wel. Zometeen na vijf zijn wij terug met dit Radio 1 journaal. Dan gaan we praten over het onderzoek dat in Frankrijk wordt gestart... naar IMF-topvrouw Christine Lagarde. Tot zometeen. Vanavond, BNN Today. Sorry Arie, waarom die dame met een snik in de stem? Dat maakt het net iets te overdreven. Ja, dat lijkt zo inderdaad. Te willen. Maar ik wist precies <laughs> hoe dat werkte met die hasjes zo had je me allemaal geleerd op de redactie een paar weken. <laughs> ja. Heb je het voor het programma ook even in het Turkse gedaan? Vanavond om half negen op Radio 1. Nee, dat hou ik echt puur gescheiden. Werkte dat... werkt een plezier. Luister en kijk mee op radio1.nl. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.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 Macro Mega Mania. Goudse Unica's. 48 plus. Kilo 5,60 euro. Dit is Radio 1.